7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalbond KNVB gaat discriminatie in het amateurvoetbal apart registreren, schrijft NRC. Tot nu toe werd dit alleen als grensoverschrijdend gedrag gezien. Met een speciale registratie hoopt de bond beter zicht te krijgen... op overtreders en deze beter aan te kunnen pakken. Spelers kunnen een diversiteitscursus krijgen... maar ook gestraft worden door de tuchtcommissie. Ook kan een team of zelfs een hele club uit de competitie worden gehaald. In het zuidoosten van de Verenigde Staten is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de orkaan Dorian. In de kustgebieden van Florida en North Carolina worden vanwege Dorian honderdduizenden mensen verplicht geëvacueerd. De orkaan met windsnelheden van bijna 300 kilometer per uur trekt nu over de Bahama's. Op de eilanden zijn bomen en elektriciteitsmasten omgewaaid en kaders en gebouwen verwoest. Veel mensen zitten in schuilplaatsen en vrijwel alle toeristen zijn vertrokken. Op sommige plaatsen wordt een meter regen verwacht. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen in Sachsen en Brandenburg is de rechtspopulistische AfD de tweede partij geworden. Nu alle stemmen zijn geteld, blijkt dat in Sachsen de christendemocratische CDU ondanks verlies de grootste is gebleven. In Brandenburg blijft de sociaal-democratische SPD de grootste partij, maar ook die heeft flink ingeleverd. In beide deelstaten heeft de coalitie geen meerderheid meer. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen gisteren lag boven de 60 en dat is veel hoger dan vijf jaar geleden. KLM waarschuwt reizigers vandaag rekening te houden met vertragingen op Schiphol. Het grondpersoneel staakt vanochtend tussen 8 en 10. KLM heeft 11 Europese vluchten geannuleerd. In alle gevallen is het gelukt om de reizigers om te boeken. Aanleiding voor de staking is oneenigheid over een nieuwe CAO. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vanochtend kan in het noorden en het midden van het land een bui vallen. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt iets warmer dan vandaag. Vanaf woensdag meer buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A7 Den Oeverzaandam. Bij de afrit Avenhoorn drie kilometer. De vertraging is vijf minuten.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 used to be forever come on and sing hello we're going to party para fiesta